Mark Hokker met het NOS-journaal tussen de Europese Unie en Oekraïne is niet goed voor de Oekraïnse economie. Maar een handvol grote bedrijven zal ervan profiteren en dat gaat ten koste van de grote meerderheid, zeggen onderzoekers in Kiev. Ze deden onderzoek in opdracht van een denktank in Amsterdam. Ook zal hoogopgeleid personeel nog minder naar de EU trekken dan nu al het geval is, zeggen de onderzoekers. Het ministerie van Justitie heeft vorige zomer de functie van verbindingsofficier op de Nederlandse ambassade in België wegbezuinigd. Die post moest ervoor zorgen dat inlichtingen over justitie en politiezaken zo goed mogelijk werden uitgewisseld met Nederland. Volgens het ministerie was de post in Brussel niet langer nodig, aangezien de contacten tussen Nederland en België intussen gesmeerd verliepen. D66 heeft om opheldering gevraagd. Er moet weer bevolkingsonderzoek worden gedaan naar de cholesterolziekte FH. Daarvoor pleiten huisartsen, specialisten en de Hartstichting. Volgens hen hebben 40.000 Nederlanders FH, zonder dat ze dat weten, lopen een risico op een hartinfarct op jonge leeftijd. Jaarlijks worden er 350 FH-patiënten ontdekt. Tijdens een eerder bevolkingsonderzoek waren dat er ongeveer 2000 per jaar. Een man die yoga zat te doen in een vliegtuig... heeft veel overlast veroorzaakt tijdens een vlucht van Hawaii naar Japan. Het vliegtuig is er zelfs door omgedraaid. De Koreaan wilde niet in zijn stoel blijven zitten... en ging achterin het vliegtuig mediteren en yogaoefeningen doen. Hij werd agressief toen stewardessen en een vrouw hem vroegen... om weer terug te gaan naar zijn stoel. De man zou hebben geduwd en hebben geprobeerd om andere passagiers te bijten. Hij is bij aankomst in Hawaii opgepakt. Het weer in het zuiden nu en dan regen bij temperaturen rond 7 graden. In het noorden is het frisser met een graad of 3. Later vandaag vooral in het zuidoosten regen. In het midden en noorden soms een bui en meestal droog. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ford Ford yeah. In in Zierver. Ja, en we begonnen met de Let the Goedemorgen Zandvoort. Don't bring me down. Ik vind dat hele mooie muziek. Ik gymnastiek uh, Ja, zeker. <laughs> zeker, zeker. Daar gaan we het straks <laughs> ook over hebben. Met, met Marieke Frans, ja, met Frans de... over ochtendgymnastiek. Nou, nee, heel is flauw. Maar zo wel uh, over activiteit. Maar ja. Goed. Welkom, goedemorgen uh, Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. En u hoorde al uh, Irene de jagen. En donderdag, Goedemorgen Don. Goedemorgen Irene. En goedemorgen luisteraars. En we zitten weer in de gezellige bar van Hotel Hoogland. Hebben koffie, dus als u zin heeft, moet u absoluut even een kopje koffie komen drinken en radio kijken. Is altijd de moeite waard. Uh, de gastvrouw uh, is Yvonne Roosendaal. En uh, de samenstelling en redactie van dit programma werd uh, gedaan door diezelfde Yvonne Roosendaal, Gerry Rutte en Gert van Kuik, waarbij uh, Gerry uh, de eindredactie deed. De regie. Uh, en techniek is in handen van een eieretende praten, Casper Geuronsson. Goedemorgen, Casper. heb je je mond vol, jongen? Ja. Oh, mag niet. Niet te veel dan. Zoals gezegd, welkom en we hebben een leuk programma, denk ik, voor u deze keer weer. We gaan beginnen met een maandelijks gesprek met Pluspunt. Ofwel, we worden bijgepraat door Nathalie Lindenboom over wat er zo allemaal gaande is. Daarna komt Edith Van Beek praten over de ode aan Zandvoort. Dat heeft ook wel uh, in blaadjes gestaan. Dus misschien heeft u er iets over gelezen. Maar we gaan er in ieder geval over praten zo. En we eindigen het eerste deel om uh, tegen half eindigen we met. Uh, Mind Your Step Personal Lifestyle Coaching van Marike Fransen. Ja, zij is een nieuwe ondernemer en ze, heeft, uh, een, ze had eerst een heel klein stukje van een pand. En nu heeft ze er nog een stukje bij gekregen van datzelfde pand. En daar gaat ze straks over praten okay. meteen. Inderdaad. Nou, na het nieuws en uh, de reclame gaan we dan verder ja. met uh, een terugblik op de circuitrun. De negende die geweest is en de goede doelen die daarmee gediend worden. En uh, daarvoor uh, komt uh, George Polman uh, het enige. Vertellen. Ja, mijn uh, goede vriendin Marjan Rebel die komt daarna en die komt praten over de kinderkunstlijn van 2016. Daar kun je je over verslikken zeg. Um, en ja, dat, is, uh, dat wordt nu afgesloten. Volgens mij uh, zijn de schilderijen gemaakt. En uh, zijn die of al geëxposeerd of gaan nu geëxposeerd worden. Maar daar gaan we het straks over hebben met Marjan. En we eindigen uh, deze ochtend met Erik Weijers. Die komt vertellen over de paasraces. Maar we willen nog wel een paar dingen meer weten. Ik wil ja, dus ja, ja, weten ja, ja. of de nieuwe eigenaren uh, wat anders gaan doen met het programma van het ja. circuit. Uh, we hebben natuurlijk Vriend Verstappen. Die hier met uh, een speciale dag... Uh, in juni of twee dagen komt. Ja, er zijn uh, er mensen die daar nu al pijn in hun buik van hebben. Ja, dat, dat, dat weet ik, ik ook. Dus we willen afvragen. Maar goed, Nathalie, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Nathalie, uh, in de krant een uitgebreid artikel over vrijwilligers mm -hmm. die uh, eigenlijk ogen en oren in de gemeenschap zijn en uh, na aanleiding van uh, een workshop onder andere die jullie daarover organiseren. Ja. Klopt. Uh, er zijn ontzettend veel mensen die in Zandvoort vrijwilligerswerk doen. Mensen vinden dat ook heel gewoon. En die beseffen zich vaak niet dat zij degene zijn die bij mensen thuiskomen... en van alles zien en signaleren. En dat willen we eigenlijk wat meer onder de aandacht brengen. En vandaar dat we komende donderdagmiddag... een gratis workshop hebben voor alle vrijwilligers in Zandvoort. Maar eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Wat is signaleren nou? Nou, waar moet je dan aan denken? Je komt eigenlijk al een hele periode bij iemand thuis... en je merkt toch dat iemand ja, wat vergeetachtig wordt... Is dat nou aan jou om, dat dan ook, om daar wat mee te doen? Nou, ik denk van wel. Ik denk dat je dan in elk geval gewoon kan kijken... van, goh, heeft die mevrouw of meneer hulp nodig? Um. En zo kan je op allerlei manieren kan je dingen signaleren. Je kan bijvoorbeeld ook merken dat iemand toch heel verdrietig en heel eenzaam is. En daar wat steun bij krijgen. Die middag voor uh, alle vrijwilligers en geïnteresseerden. Wordt er eigenlijk verteld van wat kan je nou allemaal signaleren. En waar kan je dan terecht. Want dat is ook heel belangrijk. En men, uh, we hebben ook een signaleringskaart gemaakt. van Als je bepaalde dingen signaleert. Waar kan je dan het beste even aan de bel trekken. Ja, want je moet het ook kwijt. je kan het wel opmerken. Maar nee. wat doe je ermee dan? Precies. Nou, daar is die middag ook voor. Wat kan je signaleren? Wat doe je ermee? En na die middag is het niet de bedoeling... dat je dat allemaal uit je hoofd hebt geleerd. Nee, je krijgt een signaleringskaart mee... zodat je later ook nog even kan kijken van hoe zat dat nou. Die, die vrijwilligers, die, die worden natuurlijk ook aangestuurd... Hè, door bepaalde mensen, neem ik aan. Het zijn niet zomaar vrijwilligers. Het zijn geen mensen die vanuit zichzelf uh, zeggen van... nou, ik ga eens even... Uh, leuk bij de buurvrouw uh, koffie drinken, omdat ik denk dat het moet, of, of kan dat nee, ook gebeuren? Er, nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die vanuit hun organisatie dingen uh, doen, vanuit pluspunt, maar ook vanuit de zonnebloem, noem maar op. Uh, er zijn ook zat mensen in dit dorp die omkijken naar een buurman of een buurvrouw. En dan noemen we het, het mantelzorg. Hè? Als je ja. het niet onder uh, begeleiding van een organisatie uh, doet, je doet het voor je buren of voor je partner, dan noemen we het mantelzorg. En wat we zien is dat voor die mensen het ook heel belangrijk ja, is om uh, steun te krijgen. En misschien is het goed om daar ook wat over te zeggen. Een van onze uh, beroepskrachten, Assit Soetmulder... is tegenwoordig ook mantelzorgconsulent hier in het dorp. Dus als mensen met vragen zitten, schroom niet en neem nee. contact met haar op. Nee, ik denk dat het voor die mantelzorgers dus ook, ook heel interessant absoluut. is... om te komen Zeker. kijken naar deze ja. workshop. Ja. Ja. Ja. Omdat ze zich daar misschien wat bewuster worden van wat ze En ook weten misschien wat er te halen is. Ja. Dat daar in elk geval ook kunnen vragen. Ja. En dat is heel belangrijk. Mm -hmm. Het krijg je het gevoel dat het echt om vrijwilligers in de zorg gaat. Hè? Het gaat om vrijwilligers eigenlijk overal... Want ik ben ook vrijwilliger hier. Ja, maar het zou kunnen zijn, Don... Uh, dat jij vrijwilliger bij de sportvereniging bent... Ja. en daar ook signaleert dat een meneer die eigenlijk al jaren komt... dat hij heel erg achteruit gaat. Ja. Dus ook op dat soort plekken... we hebben bijvoorbeeld heel veel mensen met dementie en Alzheimer... en dat zullen er steeds meer worden omdat Nederland heel erg vergrijst... ook daar kan je allerlei dingen signaleren. Ja, dus signaleren is heel erg breed. Dat is dus niet alleen maar voor een zorgvrijwilliger. Nee, oké. Okay. Ja, ik begrijp dat. Ja, je, je kunt om je heen van alles zien. Precies. En in allerlei omstandigheden ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja en daar gaat het om. Okay. Ja? Uh, kun je nog even herhalen wanneer is de workshop? Hoe laat begint die en waar? Hij is donderdag 31 maart van 2 tot 4 bij ons in de Vlemingstraat 550 bij Pluspunt. Hij is uh, gratis, koffie staat klaar. Dus u bent van harte welkom. De gratis koffie? Ja, nou. Nou. ja. <laughs> het lijkt de radio wel. Ja. <laughs> Goed. En ik zie dat hebt een uitnodiging Ja, dat. ik heb een uitnodiging voor alle inwoners van Zandvoort Centrum... om uh, mee te praten over de toekomst van de Blauwe Tram. We hebben daar een uh, pand midden in het centrum van het dorp staan. En daar willen we graag wat meer reuring in. Wat meer activiteiten die passen bij de inwoners van het centrum van het dorp. Ik zei het eigenlijk toen net al. We worden bijvoorbeeld met z'n allen steeds... Ouder, we blijven ook steeds langer uh, thuis wonen. Wat is er dan fijner dan in je eigen buurt, bijvoorbeeld een ontmoetingsplek? Een plek waar je koffie kan drinken of kan eten of kan. Nou, noem maar op. Ik kan het allemaal bedenken, maar dat is eigenlijk niet wat we willen. Want we willen ook dat de inwoners van Zandvoort vertellen wat ze willen. Want er zijn misschien ook ouders die zeggen van nee, we hebben heel erg behoefte aan peutergym of aan uh, ja, nou verzin het maar, cursus EHBO voor kinderen. Uh, ik, ik denk ook dat uh, wanneer de mensen naar je toe komen om te melden wat ze willen... dat je dan ook veel meer een inzicht hebt in de hoeveelheid en om het aantal mensen waar het om gaat. Want ja. Hey, jullie kunnen bedenken inderdaad, van nou, we, zouden, hè, we willen wel een, een, een maaltijd uh, ja. klaarmaken met elkaar daar. Maar als er maar twee mensen zijn die daar gebruik van gaan maken, dan heb je er niets aan. Nee. Dus het is belangrijk, omdat dan kun je eigenlijk ook gelijk gaan tellen. Ik, nou, van een aantal dingen ben ik redelijk overtuigd. Hè. Ik hoor heel veel signalen van dat er gewoon mensen zijn die behoefte hebben aan ontmoeting in het centrum van het dorp. En uh, dan heb ik het niet eens over oudere ouderen, maar ook over gewoon mensen van alle uh, leeftijden. Uh, maar er zijn geheid ook allerlei andere wensen en ideeën... waar ik geen idee van heb en de anderen ook niet. Dus daarom vinden we het zo belangrijk dat mensen naar die bijeenkomst komen. Ja. En als het niet lukt om daar naartoe te komen... om een mail te sturen of even te bellen... zodat wat we daar met elkaar gaan doen ook echt past bij de mensen die daar wonen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En het is, uh, het is echt ook dat de mensen zelf naar de blauwe tram komen... Om dan daar te praten. Want dan kunnen ze misschien ook aangeven. In welke ruimte dat misschien het ja. meest geschikt zou ja. zijn. Want dat Zo. is natuurlijk een groot gebouw. Met vele geruimten ja. daarin. Er ligt een plan om de blauwe tram te gaan aanpassen... waardoor het meer geschikt wordt voor allerlei activiteiten. Ik heb van collega-instellingen al vragen gehad van... Goh, wij willen er bijvoorbeeld heel graag flexwerkplekken... zodat we er even uh, dingen kunnen uh, loggen. En ik zie jou nu al lachen. De, er zijn al wijkteams die zeggen van we willen daar een werkplek... zodat we even onze klanten kunnen loggen. Maar er zijn geheid allerlei andere vragen waar wij nu geen weet van hebben. Er is van de week een brainstormbijeenkomst geweest... waar uh, 35 organisaties of 35 mensen van organisaties waren. En dan moet je denken aan de scholen, Ducky Duck, maar ook aan de seniorenvereniging. Nou, daar zijn al heel veel ideeën en wensen op tafel gelegd. Maar dat zijn organisaties, hè? Precies. En ja. daarvan denk ik, die signaleren wel dingen. Maar laten de inwoners nou zelf vooral ook ja. betrokken worden... en deze kans krijgen. Dus is eigenlijk, eigenlijk al gelijk... Naar een je voor ze. Zeker, zeker. Ja, ja, nou en ik denk ook... er is best veel uh, gemopperd over wat niet goed gaat. En dit is de kans van mensen om te komen vertellen... wat ze wel willen. Ja, ja en laten dat ik we daar nu, Laten we daar nu vooral van uitgaan... Ja. en laten we daar met elkaar naar gaan bouwen. En er ligt een verbouwingsplan. Daar kunnen we best nog ook een beetje op wijsgaven als er hele specifieke wensen liggen. Dus dan denk ik, nu is het moment. Ja, dus eigenlijk zeg je... Uh, je moet niet in denken in wat niet kan. Maar denk vooral wat je wil. Ja. En dan kunnen ze kijken wat wel kan. Ja, laten we vooral gaan kijken in wat wel kan. En laten we ook vooral gaan kijken van hoe we dingen met elkaar kunnen verbinden. Ik hoorde van de week al hele leuke ideeën. Er waren mensen die zeiden van ja, kunnen er buiten niet bijvoorbeeld schooltuintjes en ook een buurttuin. Nou, dat ja. denk ik, ja, vind ik fantastische plannen. Want ja. het is een gebouw met van alles door. Ja, die en Die tuin ligt gewoon volgens mij voor de deur daar. Want er wordt toch voorlopig niet gebouwd wel. Ja, nee. Het Zwarte Veld. Ah, dat is een mooie plek dat, om, om, om een tuin... Uh... Dat is een geweldige plek. <laughs> ja, toch. Ja. Ik denk dat dat hele chique grond is voor een schooltuin. Maar... Maar ja, zolang er niet op gebouwd wordt kun je het misschien... Het nou, ja, Zwarte voor Veld kan nooit gebouwd worden. Nee, het Zwarte Veld je nee, maar. Op, ja, ja, maar, maar ja, je begrijpt je oh, daarvoor. Dat, dat, ja, dat, ja, uh, langs de Koningstraat. Ja, langs de Koningstraat, Nee, maar je zou Op het plein voor de Blauwe Tram zou je ook een stukje tuin kunnen maken wat nu gewoon een groot plein is. Ja. Ja, wat dat betreft is er echt... De van, markt komt daar toch niet Er is dus. van alles nee, mogelijk... Jammer. En dit is dus het moment om de wensen te uiten. De bijeenkomst is op donderdag 14 april van 10 tot 12 uur. Om 10 uur staat de uh, koffie klaar, wederom. Uh, wethouder Gertjan Bluis zal ook aanwezig zijn. Dat is ook belangrijk hè, voor mensen om daar uh, ook de wensen bij kenbaar te maken. Ja, gelijk, en, uh, nou, Leuk, ik begrijp dat jij uh, zegt ik, ik kom. Ik uh, wil en, zeker uh, daarbij aanwezig zijn. Wat zei je nog, nou, één keer de datum? Ik, uh, dat is donderdag 14 april 14 van 10 april, tot ja. 12 in het leven. Café in de Blauwe Tram. Uh, wethouder Bluis is aanwezig. En uh, samen met Mario Driesen van de Verbeelding... Uh, ben ik gastvrouw om van mensen te horen hoe en, ja. en wat. Ja. Nog eventjes wat, uh, wat jullie drijft als uh, pluspunt. Ja. Zie je het als een, een, een vestiging in het dorp ook voor bepaalde dingen die je gewoon niet in Noord doet? Ik zie het als een tweede locatie in het dorp... waarbij mensen uit hun eigen wijk uh, bijvoorbeeld een koffieochtend kunnen doen. Ja. Hebben, een voorbeeld, we hebben een mantelzorggroep in Noord, die zit vol. Wij willen nu heel graag een, een tweede mantelzorggroep... Lotgenoten Mantelzorg in het centrum. Okay. Nou, Die gaan we bijvoorbeeld daar ja. neerzetten. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Als je wat ouder bent, je bent wat moeilijker te benen... dan is het lekker als je in je eigen wijk mensen kan ontmoeten. Dan leer je mensen ook kennen. Dan kan ja, want je ook andere momenten met mensen afspreken. Als je ziek bent, dan bel je die mevrouw van... kan je even boodschappen voor me doen? En dat is precies wat we willen. Ja. Met elkaar, voor elkaar, door elkaar. Ja, ja, ik zie de koffiebijeenkomsten natuurlijk bij jullie. En die zijn druk bezocht. En het ja. wordt steeds drukker. De tafel Klopt. zit vol. Klopt, dat is ook zo. Dat is ja. ook zo. Maar... Uh... Dat is één ding. Mag ik die grote lijnen zien als een soort functie die het gemeenschapshuis had, waarbij een aantal dingen door jullie aangestuurd worden. aan de Want er moet natuurlijk een combinatie komen, want je gaat samen de lokaliteit gebruiken. Nou, de, de bedoeling is dat we dat met allerlei partners gaan doen. Er zit natuurlijk al een brede school, van daaruit komen uh, ook wensen om, om dingen nog uh, meer voor kinderen uh, te gaan doen. Uh, we hebben in Zandvoort de verbeelding, waarbij mensen toegeleid worden naar stage, vrijwilligerswerk en werk. Die kunnen daar Hartstikke mooi aan de slag. Dat is een van de van de dingen waar we aan denken. En het, het zal dus gewoon een tweede punt komen waarvan alles is, kan en mogelijk is. Maar waar je bijvoorbeeld ook. Uh, een, uh, als daar behoefte aan is, een cursus Spaans kan gaan doen. Ja. He, het ja. moet dus gewoon een bruisende plek binnen in het dorp wonen... voor iedereen van 0 tot ja. 101, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Want er zijn natuurlijk nog restanten van activiteit uit het gemeenschapshuis. Ik ja. denk even aan de Bridge Club, denk, uh, uh, Zanderts Mannenkoor. Ja. Nou ja, maar de Bridge Club nog. was er van de week ook bij om uh, mee te denken. Ja. En de seniorenvereniging was er van de week ook bij om mee te denken. Want het gaat juist om al die mensen ook uit het ja. dorp. Denken jullie ook nog aan gebouwde Krocht daarbij? Of is dat niet inbegrepen? Dat is op dit moment niet uh, de opdracht. De opdracht is om, om de blauwe tram, blauwe... Het, het gebied van, rondom de louis Daat, om daar heel veel met elkaar te verbinden en, en een bruisende plek te maken. Ja, als ik vanuit een economisch standpunt zie, dan is daar flink in geïnvesteerd and die investering wordt niet gebruikt. Of nauwelijks, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er heel veel kansen liggen en dat er ook heel veel leuke kansen liggen om dingen met elkaar te verbinden. Ja. Ja. Laten we vooral niet op eilandjes gaan zitten maar laten we vooral dingen naast met en met elkaar doen. Ja. Ja, en een van de ideeën die ik van de weekgroep heb uh, is van uh, je zou eerst een eetclub kunnen doen, daarna start de bridge ja. en uh, uh, je gaat een kopje koffie drinken terwijl je kind naar de bibliotheek gaat om zijn boeken te ruilen. Je moet een nnn verhaal ja. hebben. Ja. zo moeten we er met elkaar naar kijken. Ja. Dat is nou. de bedoeling. Dan kun je app ook nog in schakelen. Zo, oh, is Maar dat. dat is zeker. App was van de week ook betrokken... bij de brainstormochtend. Ja, ja okay. natuurlijk. Ja. Nou, ja? was in het gemeenschapshuis altijd... de speel van uh, activiteiten. Ja. Ja. Nou, ja, je hebt okay. nog één ding... Uh, geloof ik, op ik je, je lijstje ook, staan. Uh, uh, het eerstvolgende Alzheimercafé... is op 13 april. Omdat de week tevoor zijn de verkiezingen. En daarvan is het thema... Hoe bouw je een uh, netwerk uh, op... En dan hebben we nog een nieuwe uh, lotgenotengroep, de nabestaande uh, groep... En uh, die is voortaan elke eerste maandag van de maand... van half twee tot drie bij ons in het gebouw. En de eerstvolgende keer is maandag 4 april. Dat is een uh, groep voor mensen die verlies geleden hebben... die het fijn vinden om daar met anderen over te praten... die daar wat steun in kunnen gebruiken. En de vraag die mij heel veel gesteld wordt is... ja, maar moet ik dan de eerste keer alles vertellen? Nee, je moet helemaal niks vertellen. Je mag ook gewoon komen luisteren als je dat fijn vindt. En het meest essentiële van deze groep is dat wat je daar bespreekt blijft ook in de groep. En ik heb van mensen uh, die het eerst heel moeilijk vonden om er naartoe te gaan, al gehoord dat ze het als heel prettig hebben ervaren. Ja. Dus ja. schroom niet. Ja. Ja? Ik denk dat dat een heel goed initiatief is. Ik ken wat mensen om me heen die uh, ook iemand verloren hebben. En die hebben heel veel moeite om dat een plekje te geven. En inderdaad, al ga je daar maar zitten en luister je naar de anderen. Dan heb je misschien al een beetje het idee dat je niet alleen bent. En het is, dat, is net dat, dat steuntje in de rug, hè? Precies, daar gaat het om. Ja. Nathalie, ja. heel erg bedankt. Dank je wel. Voor je komst uit je komst. Amsterdam, helemaal op je preien zaak. Ja, maar ik ga zo heerlijk de waterleiding duwen. in. Ik wou net in. zeggen, je gaat het nee. combineren met iets leuks. Lijkt ja me. hoor, heb ik mijn zoon je beloofd. Je hebt je zoon bij, uh, bij Oké, okay. <laughs> nou goed. Fijne paasdagen en hey tot een volgende keer. Dag. En wij, wij gaan verder met Michel Fugain, in Belle Histoire. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in Zierwek. z -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. C'est un bon moment, c'est une belle histoire.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 Un beau romance une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui,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 Gezinnen van voor aan voor. Michel, wel iets waar. En we gaan ook Die weer mooi uitgezocht worden. En we gaan ook een mooi verhaal horen over een heel mooi blad dat ik voor me zie liggen. Welkom. Edith van Beek. Ja, en die gaat hallo. ons daar alles over vertellen. Ik krijg, komt er zo'n mooi groot boek over Zandvoort? Ja, dat, uh, dat zijn wij van plant Wauw! Jullie kunnen het natuurlijk niet zien, want het is radio. Maar hier liggen twee ontzettende mooie, dikke boeken... met een prachtige cover. Waarop staat Ode aan... Dit is Lisse en er ligt er een van Heemstede. En als het goed is, dan, dan komt er dus straks eentje van Ode, Ode aan Zandvoort. Ode aan Zandvoort gaat de vijfde en, editie jeetje, worden die wij gaan maken. Is, is dat... Eh, moeten wij dat doen als Zandvoorters? Of, of moeten de mensen zich aanmelden? Wat, vertel even, ik vind dit wel heel spannend. Ja, eh, moeten wij dat doen? Nee, niemand moet. Wat? Wij, wij hebben een eigen team waarmee we eh, heel graag een mooi document gaan maken. Wat eh, representatief is zoals het dorp in elkaar steekt. Dus we willen een heel gevarieerd beeld schetsen. Van dit is Zandvoort, dit zijn de mensen, deze is via Heerster En... Eh, ja, nee, we, je eerste onderwerp heb je al, hè? dat is dit. <laughs> ja, precies. CFM. Ja, en ik hoorde natuurlijk Nathalie praten. Dus ja. uh, de, wat, we, wat we doen, het is een blad van 180 pagina's dik. 120 pagina's daarvan gaat echt over de historie, de mensen, de verenigingen, de vrijwilligers zetten we in het zonnetje. We geven de kinderen een stem, uh, markante personen, lievelingsplekken, recepten, van alles en nog wat. En dat zijn dus 120 pagina's, is dus twee derde deel van de dikte. En een derde deel is dus uh, voor de ondernemende dorpsbewoner en uh, hun verhaal over het product of de dienst die ze zelf. Uh, dus dan hebben. wordt het een soort. Uh... Maar dan is het een, een, een infomercial, zo mag ik het zeggen. Ja, ja wat, wat we uit de uh, eerdere dorpen terug hebben gekregen... is uh, ja, natuurlijk zonder uh, financiën kan niks bestaan. Uiteraard. En uh, onze insteek is echt wel dat we, wat ik net ook hoorde zeggen... we gaan voor verbinding. Dat mensen elkaar in hun omgeving beter leren kennen. Dus ook de ondernemers, dus ook ja. de bedrijven. En ook wat hen drijft. En uh, zodoende maken we een blad waar absoluut een financiële input... Voor nodig is. Maar uh, over de zandvoortse bedrijven uh, maken wij ook weer artikelen. Ja. Dus er komt geen enkele traditionele reclamevorm in. Dat is heel mooi, vind ja. ik. K Kun je. Um, want ik, ik, ik, ik weet zeker dat er. ik, ik schieten zo in één keer heel veel ondernemers door mijn hoofd heen. En ik zal ze niet noemen, want anders maak ik reclame voor ze. Um, die absoluut zeker weten, hun verhaal willen doen. Alleen ik denk dat. Uh, zoals elke ondernemer natuurlijk aan de financiën denkt... Uh, dat ze willen weten, wat, wat kost dat dan? Wat, wat is dan zeg maar, het bedrag wat gekoppeld is... aan dat stukje wat er over hun geschreven wordt? Uh, ja, we hebben erover nagedacht dat er voor ieders budget wel een mogelijkheid is. Zo hebben we bijvoorbeeld een optie voor starters. Um, maar er zijn ook inmiddels bedrijven die hebben gezegd... We, we vinden het leuk om op twee pagina's zichtbaar te zijn. Een starter zal bijvoorbeeld op een zesde pagina... met een goede foto die wij van ze maken en een korte quote erin kunnen. En um, ja, het begint dus vanaf 300 euro. En uiteindelijk die prijs... Op het moment, wij hebben een eigen team waarmee we graag vrijblijvend aan de ondernemers uit het dorp uitleggen uh, wat de mogelijkheden zijn. En hoe ja, en je het concept hebt mooie in elkaar voorbeelden. Is. Dat is ja, we hebben hartstikke geweldig. leuke voorbeelden. Ja. En ook vanuit verschillende branches kunnen we laten zien. Dit is zoals uh, bedrijven in Heemstede zich eerder gepresenteerd hebben. En, en over wat voor oplagen heb je het dan? Want dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. Hè? De Iedereen krijgt hem. Je krijgt hem. Iedereen krijgt hem op de mat. Het, we, nou, ja, het is echt een cadeau van de ondernemers. Het kost aan gewoon het een tientje dat, uh, dat boek. Ja, uiteindelijk en, en, komt hij de... wel bij, uh, bij de Bruna. Daar heb ik toch een één e naam genoemd. Komt ja, hij bij nou, de Bruna dat is, nou, te dat koop. Is ook niet ja, daar bedrijf. kunnen we nooit omheen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee en uh, Toevallig, Sjaak uh, Balkenhende woont ook in Lisse. En die heeft het ja. effect van yes. dat hij daar op de mat gekomen is ervaren. Dat ja. is uh, een, ja, maar wat een is Dat is gewoon. Ik bedoel, hoeveel mensen wonen er in Zandvoort? 17.000, 16.000. Dus wanneer je investeert heb je sowieso al 16.000... Je hebt ongeveer 9.000 brievenbussen in Zandvoort. Ja, iets van zoveel en 800, Klopt. Ja. Ja. En um, in alle eerdere dorpen. Maar wij zijn nu eerst bezig met financiën rond te krijgen. Ja. Ja, ja. Daarna gaan we het blad maken. En dan wordt hij verspreid. In maar een... ja, weet je. Het is natuurlijk wel heel belangrijk om al te melden. Wat het effect is van dit blad. Ja, het is echt een dus heel positief Als het dus in bombardement bus En, en, ja. en het, het leuke is dat als je dit in je bus hebt. En er komt iemand bij mij op bezoek. Mijn familie komt op bezoek, dan kan ik dus gewoon zeggen van, joh, kijk even in het uh, mooie blaadje van de ode. Yeah. En dan denken ze, oh, wacht even, maar jullie hebben ook een uh, nou ja, ik noem maar wat, een visboer hier die He? Absoluut, het zo, is ook echt een bewaarexemplaar. Ja, mensen koesteren het en... ik Zou het nut hebben om dat op de leestafel hier te Hotel Oh ja, Hotel ik heb er een paar meegenomen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Wat misschien goed is om is te vermelden. Het, of voor gasten is dit een, een bron van informatie? Voor zeker, gasten? zeker. Ja. Wat we gaan doen vooraf, uh, als wij het blad uh, de inhoud gaan bepalen, gaan we met een brainstormteam van mensen uit het dorp die elkaar bij voorkeur niet kennen. Dat wordt in Zandvoort misschien lastig. Ja. Uh, maar ja. laten we zeggen dat ze niet ja. bij elkaar elkaar op de verjaardag komen. En, uh, dus zij hebben allemaal een andere visie op het dorp. We zullen ja. misschien iemand uh, uitnodigen vanuit een historische kring. Een ander uh, is misschien een ondernemer. Een volgende is misschien geboren en getogen. Of import vanuit waar dan ook. Zodat we wel uh, zandvoorters spreken... En uh, zij aan ons kunnen vertellen van oké, okay, als je een lang interview wil, uh, met wie? Als we het over markante personen hebben, welke mensen springen daaruit ja. Ja. Drijvende krachten in vrijwilligersorganisaties, wie gaan we in het ja. zonnetje zetten? Uh, dus we zijn echt wel uh, uh, heel fanatiek eigenlijk om de naam eer aan te doen. En dus een, een mooie ode aan het dorp te maken. Je zegt de een derde ongeveer commercieel. Ja, precies een derde. Uh, het andere sociaal, cultureel en dergelijke. Ja, ik zal eventjes bijvoorbeeld van uh, de editie van de Heemstede de inhoudsopgave laten zien. Uh, we laten veel mensen zien, echt veel foto's. Ik heb hier een uh, onderwerp voor uh, je. Uh, we hebben interviews. Um, Uiteindelijk zullen we bekende uh, dorpsbewoners laten zien. We hebben de hoofdredacteur van Grasduinen die, uh, die zelf een wandeling uitzet. En zo proberen we ook rekening te houden met ieders eigen voorkeur. Van uh, wat, vindt, wat vind jij leuk om te doen. Er is, weet je, dit dorp bruist zo gigantisch ja, van de maken. activiteiten. Ja. En, en nou, we, we hebben natuurlijk nu Nathalie Lindenboom net gehad hier over uh, vrijwilligers. Dit dorp loopt op vrijwilligers. Ja. Op het moment dat die vrijwilligers stoppen... dan stort het hele dorp in elkaar. Ja, dat ja, is dat gewoon geloof ik. zo. En nou ja, ik, ik, mijn, wat, ik net, wat mij net de binnenschoot... toevallig ben ik daar dan voorzitter van. Wij bestaan het Stichting Nieuwjaarsconcert in Zandvoort. Oké, okay, ja. Dat staat tien jaar dit jaar. Ja. We hebben dus nu uh, het, in januari het, uh, het, uh, het jubileumconcert... waar we dus alle uh, koren uit Zandvoort bij uitgenodigd hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld al iets wat... Uh... Jazeker. We hebben dus één uh, artikel dat heet Samen Wat doen we met elkaar. En daarin zullen we een, natuurlijk een, een keuze laten zien aan alle initiatieven die daar zijn. En. Oh ja, dan dat maakt je borst dat, maar nat in. Ja, dat zit van muziek tot uh, sport tot uh, ja, gigantisch. Uh, ja, bridge en en ja. noem het op. Um, ja. Wat misschien leuk is, wij zijn nu een maandje bezig met het benaderen van de ondernemers. We hebben een klein team. Um, en wat, uh, wat wij merken is, Zandvoort heeft er ook echt zin in. De trots uh, op het dorp is echt heel, heel erg uh, ja. groot hier. Uh, en we hebben inmiddels ook al een dertigtal ongeveer bij benadering ondernemers bereid gevonden om deel te nemen. Ja. En straks dus uh, mede dit, uh, deze uitgaven aan het dorp cadeau te doen. Wat ik net nog even wilde zeggen. Is ja. de scouting heeft in alle eerdere dorpen verspreid. Okay. En dan vinden wij het ook leuk om te zeggen. Uh, doe die nee-nee stickers ook maar. En dat heeft ja. geresulteerd in Heemstede op 13.000 huishoudens. één ja. klacht. Terwijl heel veel mensen zoiets hadden. Ik maak me zorgen. Ja. Want ik wil hem ook graag. Ja, ja, maar ik, denk, ik denk dat mensen met een nee-nee sticker. Zich echt voor de kop slaan. Als ze weten dat ze dit misgelopen hebben exact, in ja. de brievenbus. Vooraf op Facebook maken wij ook. Ja. Uh, ja, op Facebook Ode aan Zandvoort vertellen wij ja. dus veel over de voortgang. Ja. En daar kregen we juist veel te horen van uh, ik heb een nee nee sticker en krijg ik hem ook wel. Mensen hebben er zin in uh, hier over praten. Uh, uh, uh, verhalen over. We hadden het net even sociaal cultureel uh, natuurgebieden. En dan is natuurlijk Zeker. waterleidingduin uh, licht erg voor de hand. Uh, dat soort dingen gaat daar ook in komen. Ja, we, we willen echt een, een, een goed gevarieerde lappendeken... van zo zit Zandvoort in elkaar ja. laten zien. En daar zullen we heel veel keuzes in moeten maken. Ja, dat dus denk we kunnen, ik wel. Dat zal nog een hele ja, klus worden. Want dat, het, daarom zeg ik, het is hier, er gebeurt hier zoveel. Met gemak kunnen we 1800 pagina's vullen. Absoluut. Maar uh, ja. we hebben er maar 180. Ja. Heb je dat, is dat trouwens in, in alle... Uh, Plaatsen zo of merk je dat dat bij de ene plaats wel duidelijk meer is dan bij de andere? Nou ja, de betrokkenheid uh, bij de dorpen verschilt zeker wel, maar de trots op het dorp halen we er eigenlijk wel elke keer uit hoor. Ja. Uh, mensen wonen met plezier in, uh, in hun dorp en in Zandvoort ook zeker. Ja. En. Um, ja, dat merken wij dus ook aan de respons van de Zandvoorte ondernemers. Die zoiets hebben van, we zouden het fantastisch vinden als dit er komt. En daar eh, dragen we er graag een steentje aan bij. Ik, ik, als ik even naar de, naar dit, uh, de flyer kijk die je meegebracht hebt, dan zie ik uh, dat in t, uh, februari 2012 Driehuis ja. is dat, was dat de eerste? Dat was de eerste. Ja. Ja. Hoe is dit initiatief on ontstaan? Wie, ja, ik, wie... ik ben de initiatiefnemer en ik woon in Driehuis. Eigenlijk per ongeluk hoor, want ik ben een stadsbewoner, randstadsbewoner eigenlijk. En uh, toch ook vanuit het, uh, het gevoel van, ik woon hier heel prettig en uh, ook wel de achterliggende gedachte dat het heel leuk zou zijn... als mensen middels een blad de, de, blad, de trots op het dorp uh, zouden vergroten... en dat de, dat de onderlinge samenhang ook nog wel een positieve impuls zou krijgen. Dat is in 2012 geweest en um, destijds met vrijwilligers gemaakt. Toen dacht ik, dan hebben we het blad klaar... en gaan we weer door met de orde van de dag. Je hebt niet elk jaar 1200 uur over... Maar het enthousiasme wat er uit het dorp voortkwam, heeft de basis gelegd voor ja, inmiddels Zandvoort, hopelijk straks het vijfde blad. Ja. En, um, ja, je, je, bedoel, je hebt heel Nederland nog te gaan, dus ik. ik ja. ja, wat mij betreft, maar Werk je er we ook, ook nog, nog bij? Of is het... nou, hier kan de schoorsteen niet 100% van roken, nee, kan ik je nee, vertellen. Nee, nee. Maar dit is wel wat we, wat we eigenlijk stiekem het liefste doen. Dan ja. um, nou wordt ja. het volgend jaar verspreid. Ja. Uh, jullie zitten nu in de planning van het, een voorbespreking? Of zijn, zijn jullie al bezig daadwerkelijk artikelen te schrijven? Nou, mijn boekje over de inhoud, die, die vult zich uh, als vanzelf. Zoals ik oh, okay. net bijvoorbeeld Nathalie hoorde spreken. En, en uh, wat jij oh, ja, net ja, je moet nog daadwerkelijk naar Nathalie toe. Om, In, uh, ja, precies. In eerste instantie is nu de noodzaak uh, simpelweg dat we het financiële plaatje rondkrijgen. Oh, okay. En dat ja. willen we voor de zomer voor elkaar krijgen. Ja. Dan gaan we absoluut nu al fotografen op pad sturen om met dit fotogeniek weer ook uh, ja, uh, Wat uh, is dit een mooi dorp. te schieten. Ik, ik maak elke ochtend, wanneer ik met mijn hond wandel, een foto. Ja. En die zet ik dan op Facebook. En dan meld ik goedemorgen. En het is zo grappig, want het, het maakt echt niet uit wat voor weer nee, het zeker. is. Er is elke dag iets moois te zien ja. hier. Op ja. het strand in ieder geval. Ja. Het is zo mooi, dit dorp. Ja ik kom ook van de randstad, hoor. Dus ik ben ook eigenlijk een, ik ben een stadskind, puur zang. maar dit is het enige dorp waarvan ik denk dat ik me uh, niet zeg maar het benauwde van het dorpgevoel heb. ik heb ook in een ander dorp gewoond, nou, daar werd ik ja. helemaal gek omdat het veel te eng en veel te benauwd was. maar dit bruist. ja Hier is en, en wat je al zegt, dat, dat merken wij ook echt in de gesprekken die we hebben. mensen zijn ontzettend trots en wij hebben er heel veel zin in omdat op een uh, ja, de puzzel op te lossen en straks in Oude aan Zandvoort uh, te presenteren aan het dorp. Dat zal begin uh, 2017 zijn. zijn ja, daar ja, hebben we bewust L voor gekozen. Flyer ja, omdat... Voor flyer, voordat het seizoen begint. En ook, het is een beetje slappe tijd. Mensen zijn dan liever thuis en uh, hebben ook veel meer aandacht ja. om uh, opgekruld op de bank. Ja, uh, zeker. Uh, lekker zeker te weten. duiken in, uh, in dit boekwerk. Oké. Okay. We gaan het allemaal zien. We ja. moeten gezien de tijd. Uh... Ja, maar ik wil, ik wil zeker even uh, nog uh, jouw uh, gegevens uh, geven. Uh, jij bent Edith van Beek. Je bent te bereiken op 0652 608572. Ja? Je e-mailadres is edithode het ode ode aan. NL. Ja, hartstikke goed. En daar kunnen ze je bij. Dat bereiken. is ook de website wwwode aannl En op Facebook, Ode aan Zandvoort. Uh, houden wij mensen op de hoogte van de voortgang? Dus ja. Nou, ik, ik vind het een top idee. We Echt hebben waar. Zodat he? nou, jullie ja, het ook leuk. omarmen. Oké, okay, Edith, bedankt. Ja, jullie bedankt, bedankt voor de uitnodiging. En je, je komst. We gaan even rustig worden ja. met Seresta. Met uh, een met met van de Rozenberg Trio.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 Morgen antwoord. Nu zijn we binnen. Ja, nu zijn we binnen. <laughs> Goed, tot zover is er van is uh, het rozenberg Ja, dat was prachtig. Nou, is jouw onderwerp helemaal ja, hierheen? Nou ja, nou ja, ik... <laughs> sorry. Ik vertelde net dat ik dus elke dag bij Marieke langsloop... want dat is mijn route naar het strand s met mijn hond. Ja. En ik heb het zien groeien. Ik heb het van een, van een heel klein plekje met wat... Uh, ja, hoe, hoe, hoe noem je ze? Die, die waar je... Het, het, het zijn Bellicon mini-trampolines waarmee ik werk. Ja, mini-trampolines. Ja. En, uh, ja, en, en, en enthousiaste mensen zien springen daar en ja. bezig zien zijn. En nu is het gewoon een, uh, een bedrijf Aan geworden. Het worden. Ja, het is ja, spannend maar Het allemaal. ziet er heel mooi uit, moet ik zeggen. Dank je wel. U Dank bent, je bent hard gegroeid. Maar goed, ik heb jou ook uh, zien uh, groeien. Uh, eigenlijk heb ik je niet zien groeien, maar zien afvallen. <lacht> Ja, dat klopt. Je was, je was een, een stevige aanwezigheid. Ja. Laat ik het maar netjes zeggen. En je bent op een gegeven ogenblik volgens mij de knop gaan omdraaien. Ja. En toen ben je aan de slag gegaan. Vertel. Um, ik, de knop omzetten, dat vind ik altijd een, een moeilijk gezegd. Want het is niet zomaar even een knop omzetten. Ik ben heel eerlijk als ik zeg, ik ben gewoon uh, eetverslaafd. Ik heb een probleem. Ik ben een enorme emotieeter. En um, als ik niet terug naar de basis ga om te kijken waar dat vandaan komt. Dan had ik dat nooit kunnen oplossen. Dus ik ben eerst, wat ik al zei, terug naar de basis gegaan. Issues op een rijtje gezet. En vandaaruit de gevolgen onder andere mijn overgewicht gaan aanpakken. Um, om het dan een blijvend resultaat te laten zijn. En dat kan je alleen maar doen door de automatische, of de automatische piloot eraf te gaan, uh, gaan halen. En bewuste keuze in je leven te gaan maken. Ja, Eigenlijk mijn eigen reis uh, naar een gezondere lifestyle en bewuste keuze daarin maken. In combinatie met uh, waar ik vandaan kom. Ik zit natuurlijk in het, in het hulpverlenersvak. Ik heb in de verslavingzorg gezeten. Als coördinator van de hartrevalidatie gewerkt. Heeft mij doen besluiten om op een gegeven moment uh, Mind Your Step Personal Lifestyle Coaching op te gaan zetten. En te kijken dat het, of hetgeen wat ik had geleerd en hoe ik mezelf ondersteun mogelijk ook iets te bieden heeft. Voor andere mensen. Mariek, ik even vragen. Wat bedoel je met Mind Your Step? Wat ik bedoel met Mind Your Step is dat ik... Uh, waarom de naam Mind Your Step? Ja, ja, ja, ja. Mind, body and soul. Mind your step is eigenlijk... dat je zelf moet gaan letten op de stappen die je maakt in het leven. Wees bewust Wees van wat bewust je doet. Wees bewust van wat oh, okay. je doet, ja. Ja, ja. En ik vond Mind mooi omdat ik ook gedragscognitieve... Ja. en mindfulness ja. coaching aanbied. Um, your omdat het dan... Uh, weet je, het is je eigen verantwoordelijkheid. hebben als mensen de neiging om het lekker bij anderen neer te leggen... zodat we niet zelf stappen hoeven te maken. Ja. Ja, en ik ben best wel in your face door te zeggen... van, het maakt niet uit wat je doet, maar own it. Ja. Uh, soms maak je keuzes die niet heel erg handig zijn... en soms maak je keuzes ja. die wel wat opleveren. Ja. Maar het zijn jouw keuzes. Okay. Um, dat gezegd te hebben uh, ben ik me gaan verdiepen in, in voeding. Omdat ik, uh, ik werd slanker. Ik ging afvallen. Ik ging toen tijd mee in, in een hype. Die uh, uh, op eierkoeken en kruidkoeken gebaseerd was. Die mij niet gezonder heeft gemaakt. Er hebben zich een scala aan gezondheidsproblemen geopenbaard bij, maar, bij mij. Zo erg dat ik uh, twee jaar thuis heb gezeten. En ook echt geen kant meer op kon verschillende klinische trajecten uh, heb gehad... uiteindelijk in Leuven uh, geëindigd ben. Waar ik voor het eerst van een professor daar te horen kreeg... van god mevrouw Frans, het lijkt me handig... als u eens naar een orthomoleculair arts gaat kijken... naar uw voedingspatroon en naar uw lifestyle... ook uw vroegere lifestyle ging kijken... want dat zet zich af in uw lijf. U bent nu ongezond, ondanks dat u een gezond gewicht heeft... maar hoe bent u daar gekomen? En van daaruit is mijn interesse gekomen... in het gezondheidsaspect ervan... Ik moet heel eerlijk zeggen dat daarvoor ik vooral bezig was met... oké, okay, als ik maar wat slanker ben, dan is ja. het goed. Hoe tot, krijg ik het eraf? Ja, tot mijn gezondheid wegviel. En dan was het een beetje hoe dankbaar je moet zijn voor je gezondheid. Ja. Ja, en toen kon ik op een gegeven moment niet anders dan zelf stappen maken. En die voeding ingaan. En weet je weer opleidingen gaan doen. Zodat ik kon gaan begrijpen wat er nou gebeurde. Maar ook het stukje... Verslaving, waarom ik nou verslaafd was aan eten. En wat er ook op chemisch wat niveau... Wat gebeurt met je. Ja. Ja, ja, en nou pas snap ik... En nog steeds zeg ik niet dat ik de waarheid heb. Maar ik snap wel wat er bij mij gebeurt. Um, en dat probeer ik mee te geven ook aan anderen. Van, joh, neem een stap terug. Ga informeren. Educatie. Kennis is echt macht in deze. Ja, kennis is macht. Zeker. Er wordt ons namelijk zoveel... Onzin. Onzin. onzin sorry, <laughs> onzin. Beter, ja. Voorgeschoteld. Ja. En dat is echt vechten tegen de bierkaai. Zeker in... Maar het is ook wel heel verwarrend allemaal. Kijk, ik ben, ik ben ook best wel altijd met, met mijn gezondheid en met mijn lichaam bezig geweest. Ik heb er nu een paar kilo te veel aan zitten. Ik weet ja. ook waar dat van komt. Ja. Um, maar wanneer je dus op, op Facebook en op internet kijkt... dan is er elke week wel iets anders? Klopt wat goed voor je is Klopt. en waar je van afvalt. Ja. En de ene keer moet je gember eten. En de andere keer moet je uh, kaneel toevoegen. Ja. En dan een andere ja. keer uh, dan moet je in één keer. Nou ja, de, de meest wilde dingen komen er voorbij. En het is natuurlijk altijd algemeen. Het is nooit op je persoon gericht. En ik denk dat daar de uitdaging zit. En daar zit de sleutel ook. Alles moet individueel op maat gemaakt worden. Plus dat ik heel erg van mening ben dat we het stukje voeding eruit moeten halen en eens terug moeten gaan naar de basis wat het is. En dat is dat het energie voor je lichaam is. Zonder voeding kan je lichaam, je fabriek niet functioneren. Nee. En we eten om allerlei bewegendheden, maar nou niet om het lichaam te voeden, energie te leveren. Ja. En wat voor energie moet je het dan geven? In een benzineauto gooi je ook geen diesel. Of je tankt in ieder geval genoeg... als je naar Parijs moet en ga je niet halverwege denken van... hé, hey, ik heb te weinig benzine. Ik stop ermee. Ik ga er toch wel komen. Terwijl mensen over het algemeen... te weinig... Te weinig eten. Er zijn heel ik, veel impulsen ook om je heen. Ja. He, die je zeg maar de verkeerde kant op kunnen leiden. Ik word zo verdrietig van alle applicaties... die ik uh, rond zie vliegen van... 1000 calorieën per dag eten... 800 calorieën per dag eten... 1200 calorieën. Mensen worden bang gemaakt. Um, en ze ondervoeden hun lichaam daardoor gewoon. Ja, en dan raakt je lichaam gewoon in voedingsstress. En weet je, een lichaam herkent stress. Nou, voedingsstress is mentale stress... of fysieke stress. En een lichaam in stress zal nooit doen... Want jij wil dat het gaat doen. En dat is hoger in zijn verbranding komen. En zijn reserves daar aanspraak op maken. Hoe ga je, hoe ga je dat aanpakken? Dus ik kom bij jou. Ja. En ik uh, wil eigenlijk wel zes kilo kwijt. Ja. En dan? Als iemand bij mij komt. Is er altijd in eerste instantie een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Want er moet een klik zijn. Ik ben een coach. Ik sta naast je. Als wij geen klik hebben met z'n tweeën. Dan heeft het nul zin om het te, in te gaan. Juist. Uh, als die klik er is. Dan stuur ik intakeformulieren en een voedingslogboek naar je toe. Wat je een aantal dagen bij moet houden. Uh, zodat als we dit intake doen en in de health check... waarmee ik met een vierpuntsmeting je lichaam doormeet, Dus kijken wat je spiermassa is, wat je vetmassa is. Heel belangrijk, je uh, viscerale vetwaarde, het orgaanvet. Uh, en dan gaan we een stappenplan maken. Ik kijk niet alleen naar wat het voedingspatroon is... maar ook waarom er gegeten wordt. Want die vind ik nog veel interessanter. Uh, op het moment dat iemand inzicht gaat krijgen in zijn eigen voedingsgedrag die nog niet eens gewoont is, maar gedrag. Dan kan je stappen gaan maken in hoe je dat gedrag mogelijk kan ombuigen en daar gezond gedrag naast kan gaan zetten. Ik beweer helemaal niet dat iedereen een emotieeter heeft, maar we hebben allemaal wel ongezonde gedragingen waar we ons niet eens bewust van zijn, omdat we in de hectie van alle dag zitten. Dus je moet op een gegeven moment een stap terug gaan nemen uh, en jezelf de tijd gunnen om nieuw gedrag aan te leren. Wat je naast je automatische gedrag kan gaan zetten en zo langzaam maar zeker dat kan gaan implementeren, zodat je Weet je, dat het in balans gaat komen. Dat maar, het is, maar het is dus niet altijd dat je... Uh, die mini-trampolines die je hebt staan... Die, die staan in feite los van het voedingsprogramma. Dat kan. Je kan bij mij alleen komen bewegen... Maar als je een coachingspakket neemt... dan is het Mind, Body and Soul. Dus dat gaan we ook. In de persoonlijke consulten met z'n tweeën aan de slag. Op de mini-trampoline, wat echt gewoon een revalidatietool is. Bellycom is echt een fantastisch leverancier. Ook voor mensen met een rugprobleem. Juist. En, nee, die... juist. Het is echt een gezondheidstool. Het is niet eens zozeer een, een sportmiddel. Ik kan niet op een trampoline springen, omdat ik gewoon... Weet je, dan, dat de, geeft zo'n klap op mijn rug. Nee, juist niet. De bellicon niet. is van een speciaal soort vering gemaakt. Van okay. een speciaal soort elastiek. Uh, onder andere NASA werkt er ook al jaren mee. Waardoor je op celniveau aan het trainen bent. En op het moment dat je erin veert. We bestaan uit 75 miljard cellen. Rekken al die cellen rekken zich uit. Zonder dat het een belasting is op je, op je gewrichten. Dus juist voor mensen met chronische pijnklachten. Mensen met osteoporose. Maar ook bijvoorbeeld mensen met oedeemproblematiek, Omdat het het lymfestelsel activeert. Wordt de bellicon... Geïnitieerd. Heel veel uh, fysiotherapeuten, gezondheidsinstellingen en zelfs ziekenhuizen zijn er momenteel uh, mee aan het werk. En ik ben gewoon een blij ei, omdat ik er zelf vijf jaar geleden mee begonnen ben, omdat ik heel erg last van mijn knie heb. Ik Remy Draaier uh, aangeschoten was, want die, die ontwikkelt ze samen met Bellicons Zwitserland en is de Nederlandse leverancier en die gaat echt als een trein. En ik heb zelf ervaren hoe fijn het is. Terwijl als je mij een buitentraining laat doen, wat ik te gek vind hoor, heb ik gewoon last van mijn knie en van mijn heupen. Ja, daar op het plein ja. uh, bezig bent. Ja. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik, dan, heb ik gewoon, dan ben ik belast bezig. Ja, ja, Terwijl op de bellycon, ik onbelast aan het opbouwen ben. En vertrouw mij... Onbelast opbouwen. Fantastisch. Spierontwikkeling Is, is er ook goed? een mogelijkheid om die, uh, om die kosten die je bij jou maakt... op de een of andere manier te vergoeden? Of is de verzekering nog niet zover dat ze daar Ik iets mee kunnen? Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten. Dus er is een gedeelte via de aanvullende verzekering uh, vergoed te krijgen. Zeker de, de voedingsmodule. Uh, helaas inderdaad, is het in de verzekeringswereld nog zo... dat preventiewerk niet goed uh, uh, verzekerd is... Maar wie weet wat er in de toekomst allemaal uh, op, kan gaan gebeuren. Want ik wil echt een methodiek daadwerkelijk gaan crediteren en aangaan bieden ook bij de zorgverzekering. Ja. Maar dan moet ik eerst wat meer onderweg zijn en wat meer evidence-based kunnen aantonen. Ja. Uh, wat de uh, gezondheidsvoordelen allemaal zijn van okay. de reis die je met Mind Step kan maken. Ik weet je te vinden, maar... Hele andere mensen niet. Dus vertel nog even waar je bent en hoe je te bereiken bent. Je kan mij vinden aan Burgemeester van Venemaplein nummer 20. Daar zit mijn lijfstijlpraktijk. Ja. Uh, tevens... Dat is onder de passage dat voor mensen. Ja, dat is onder de passage. Als je eigenlijk het, het Van Venemaplein hebt, daar heb je de sportschool onder zitten. Zit ik aan de overkant met een grote rode briefbus. Ja. Ja. Uh, je kan mij bereiken op info@marieke.com of op 0646-201851. Oké. Okay. Oké, okay, en uh, niet alleen gewicht, nee. problemen, allerlei gezondheid. Allerlei problemen gezondheid. Alleen als ik dat zo uit je verhaal ja. hoor. Ja, klopt. Okay. Dank je voor je komst. Dankjewel graag gedaan, dank uh, je wel. Wij zien elkaar. Goed, wij gaan het eerste uur afsluiten met wat muziek. En uh, we gaan zelf ook even frisse neus halen. The Hollies the air that I breathe.